Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De regeringsleiders hebben daar unaniem mee ingestemd. De sancties werden vier jaar geleden opgelegd vanwege de steun van Moskou... aan de rebellen in Oekraïne en de annexatie van de Krim. De maatregelen blijven van kracht zolang Rusland de internationale rechtsorde schendt. Er lag ook een voorstel voor strengere sancties... vanwege de acties van Rusland in de zee van Azov... maar daar was in Brussel geen meerderheid voor. In Mali hebben aanvallers op motoren... de afgelopen week meer dan 40 Touaregs gedood. Niemand heeft het geweld opgeëist... maar de verdenking gaat uit naar leden van het Fulani-volk. In het noordoosten van Mali zijn regelmatig conflicten... tussen de nomadevolkeren van de Touareg en de Fulani... over waterbronnen en land... Eerder deze maand werden 15 Fulani-burgers gedood bij een aanval op hun dorp. Daar worden de Touaregs van verdacht. Juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond... is een van de genomineerden in de wedstrijd Beste Leraar van de Wereld. Ze won in 2016 al eens de prijs voor Beste Leraar van Nederland. En nu kan ze dus ook internationaal een prijs winnen... Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit de hele wereld mee. Juf Daisy zit bij de laatste 50 kandidaten. Als ze wint, krijgt ze 1 miljoen dollar. Dat geld moet de juf gebruiken voor een onderwijsproject. En een 84-jarige man uit Amstelveen... heeft afgelopen weekend een inbreker zijn woning uitgewerkt. De bewoner van het huis, Gerry Vogelzang, is oud-worstelkampioen. De Amstelveen werd midden in de nacht wakker van de deurbel... Vervolgens probeerde een inbreker zijn woning binnen te komen. Vogelzang gaf de man een paar hoeken en nam hem stevig in een worstelgreep. Vervolgens zette hij de inbreker buiten. Vogelzang raakte gewond aan zijn arm. De inbreker is opgepakt. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 2 of 3 graden. Zaterdag overdag komt de temperatuur nauwelijks boven de 0 graden uit. en. GFM Oh ho, ho, ho. Dit is Kerst met GFM met men met nu Alternative FM Zekers, zeker. Het tweede uur is begonnen. Maar goed, euh, een beetje wat aanloopproblemen. Soms blijft euh, een beetje hier, het computertje een beetje hangen. Goed. Uh, en de story van uh, Jolien was dat. En uh, zoals uh, gezegd, uh, is ook dit tweede uur een hoofdmoot weggelegd. voor de compilatie van uh, de eerste voorronde van de Rob wordt van 16 november 2018. Morgen, lieve vrienden van de radio, is er een tweede voorronde van de Rob wordt. Want uh, dat is dan weer het logische gevolg. Uh, dat er een uh, tweede voorronde is. En dan hebben we het erover. En dan moet ik er natuurlijk ook nog bij zeggen... Uh, wie zitten er al in die, in die twee uh, voorronden? Nou, er zitten wat uh, bekenden in voor ons dan. Want uh, Absolute, unofficial Absolute... die deden vorig jaar mee. En waren de zijinstromers van de Flinty Award... die doen dit jaar weer opnieuw mee. Lilith gaat uh, meedoen. Dus niet Lilith Merlo, maar Lilith... En dan hebben we natuurlijk ook nog de Tiger Pilots, Flying Nemo, dat zijn vier bands. Dus morgen in plaats van vijf, vier bands. Dus dat uh, kan uh, best nog wel een uh, zeer interessante dag gaan worden. Uh, dat uh, is dan uh, de 14e december, maar uh, ja, je, je hoort het al. Ik heb even wat meer ruimte om wat, uh, wat, uh, wat te zeggen. Uh, het eerste uur was even stamvol... In dit tweede uur hebben we wel even wat extra lucht in dat opzicht. Nou, er zitten natuurlijk nog meer bands in die voorrondes van de Rob Akda Award opgesloten. En een van die bands, ja, daar kwam ik vandaag achter. Bij het lezen van de Zandvoortse krant dat er Zandvoortse inbreng is. En de gitarist van de band, of tenminste in ieder geval een van de leden van Operation Hurricane, Jurjaan Körpershoek, is een Zandvoerter. En wij gaan hem in de derde voorronde spreken. Maar het gaat nog veel sneller met deze band. Operation Hurricane genaamd. Uh, die komen over twee weken hier naar de studio bij uh, Alternative FM. En dan zijn ze ook uh, te horen in een wat akoestisch jasje. En dus niet uh, zoals je hier, ze hier uh, hoort. Heel rauw met de laatste single die ze hebben gemaakt. Tenminste, dan moet het product nu ook wel komen. Ja, daar komt hij. Mary Jane, want dat is de laatste single die ze hebben uitgebracht hun nieuwste single. Hier is hij nog een keer, allemaal bij Alternatief M. Ain't no way to feel alive Don't so I'm surrounded, I'm on my own I could go Als je zo'n avondje lekker met z'n allen bezig bent, dan vliegt de tijd voorbij. We zijn alweer ruim over de helft. We maken ons op voor de laatste twee bands van deze nu al onvergetelijke, zonovergoten, gezegende avond. Voorlaatste band van vanavond, een indie folk band. Mooie, kleine liedjes met diepe betekenis afgewisseld met opzwevende folk. Daar wordt in ieder geval naar gestreefd en dat gaat lukken. Ik vertel het je. Kenmerkend is de eigen eerst uh, beïnvloede en toegankelijke zang van de frontman. In het begin deed hij de optredens helemaal in zijn eentje. En alleen is maar alleen natuurlijk. Het repertoire schreeuwde om een band. En zo gebeurde ongeveer een jaar geleden is deze huidige bezetting ontstaan. Terwijl de drummer nog eens een bezeten is. Dus, hij uh, doet hij het of dit? Gelukkig. Anders wil ik die tijd nog wel even volgen. Maakt mij ook niet uit. Dat gaat goed. Dat gaat de goede kant op. De samenwerking gaat lekker. De band heeft nu ook invloed op het repertoire. En dat klinkt echt als volgt: geef een enorm applaus voor Lani! Goedendag, Mensen die boven kom alsjeblieft even naar beneden. Gaan met z'n allen er een maken. One, two, But it's never been told to be bright De, laatste, de voorlaatste band moet ik eigenlijk zeggen van vanavond is Lanique. Uh, Op ze Frans, maar de frontman heet Lanik, maar dan is het met N I E K. Ja, ja klopt. Um, want uh, ja, hoe, uh, jij bent uh, de band uh, begonnen. Ja, dat klopt. Ja. Ook, dat, ook dat klopt. Uh, <lacht> ja, dat is leuk, maar goed. Maar uh, dat is niet zo. Uh, denk ik uh, zou even. Uh, uit de lucht komen vallen denk ik. Nee, dat is niet uit de lucht komen vallen. Ik ben, uh, uh, ik ben begonnen als singer-songwriter. Heb ik mee gedaan naar mooie noten in Amsterdam. Als, uh, mooi festival. Dat is een heel mooi festival. Dat is ook, ook een wedstrijd en daar, uh, daar hebben we uh, uiteindelijk ook in het uh, openluchttheater gespeeld in het zonnepark. Met de halve uh, finale was een kleine in kleine Zal van Paradiso. En toen dacht ik. toen had ik even een, een, een jaartje tussenuit, want ik uh, had even wat meer aandacht nodig voor mijn studie. En uh, toen dacht ik. ja, weet je wat fuck, het is gewoon veel te leuk om met een band te spelen. Dus. Uh, uh, en de muziek die vroeger ook om. dus ik dacht van ja, waarom niet? Dus toen ben ik de jongens bij elkaar gaan zoeken. Uh, daar is Nick als eerste bijgekomen. Uh, Sam, de jongen die er vandaag niet is. die we uh, wel heel erg missen. Uh, maar we hebben hem toch vervangen. Um, dat is Douwe. Dat is Douwe. Ja. Uh, en, en Roan. En, en zo zijn we erbij gekomen. En vandaag hadden we visuals. En, en dat moest aan en uitgezet worden. Want ja, uh, ja, we hadden gewoon echt visuals nodig. En toen hadden we Koen. En Koen wilde dat doen. En dat rijmt ook. Goed, Nick, jij bent als een van de eerste bij, bij hem uh, erbij gekomen. Uh, ja wat, wat, wat, wat, wat, Hoe zijn jullie verder gegaan? Uh, ja, hoe zijn we verder gegaan? We, hij had al een aantal nummers geschreven als singer songwriter En die zijn we zodanig uit gaan werken dat we dat met een hele band uh, live konden performen. En uh, ja, dat is uh, uh, ja, naarmate de tijd uh, is dat zo naar, naar elkaar toe gegroeid. En is dat een soort geheel geworden wat heel goed bij elkaar past. En, ja, dat werkt fantastisch. Uh, en dan zit jij er natuurlijk ook bij? Dan, dan zit ik ook nog bij, ja. ja. ja ik, ik kwam eigenlijk toen al het harde werk al een beetje gedaan was. Ja. Onze bassist is ook uh, drummer, dus ook alle, alle drumpartijen waren min of meer al wel uitgezocht uh, en geschreven. Maar eigenlijk is dat ook wel fijn, want dan kan je er gewoon compleet met een met, met, met, uh, frisse blik naar kijken, naar al die nummers. En ik denk dat dat wel. Uh, nou, dat, dat ik, ik ben er blij mee, in ieder geval, dat is gegaan. Ik ben blij met jou. Kun jij uh, daar zo uh, gewoon inschuiven? Uh, dat heb je vanavond denk ik wel bewezen. Uh, ja, het was even uh, uitzoeken hoe die nummers allemaal in elkaar zaten. Maar ik kreeg opnames opgestuurd. En dan, uh, met hulp van uh, deze mensen hier was het heel goed te doen om het uh, in korte tijd in te studeren. Ja, dat is heel korte tijd. Hij heeft gewoon in één repetitie heeft hij dit erin geknald. Eén keer het ja, dus, dus, dus eigenlijk uh, zitten jullie gewoon uh, trots uh, naar, uh, naar hem uh, te ja. kijken? Ja, we zijn heel blij met hem. Ja, maar, ik, ik, had, ik had geen betere performance willen verwachten en, en hij heeft het nog beter gedaan. Had het wel verwacht, Je had het wel verwacht. Het is dus douwe, hè? douwe kan veel. Hè? Uh, ga ik nog even naar uh, de man van de visuals. Uh, zal ik voorom of uh, achterom? Ik denk dat het wel even voorom uh, gaat. Uh, hoe, uh, hoe ben jij met visuals uh, ja, aan de gang gegaan? Ja, ik ben er niet heel erg mee aan de gang gegaan, maar uh, de, de, eigenlijk lag alles al klaar. Ja. En ik moest eigenlijk alleen alles aan en uitzetten. En, en, <lacht> <coughs> en daarvoor ben ik hier en het gratis bier uiteraard en de gezelligheid. Maar uh, het, het, het is toch eigenlijk een soort vijfde bandlid, toch? Het is een kunst en een vijfde bandlid, ben ik zeker. <lacht> Voor de gezelligheid ben ik natuurlijk altijd te porren. Ja. En uh, nou, het was natuurlijk ook gewoon leuk zodat, dat ik uh, van zo'n intieme uh, sfeer eigenlijk nog met de band mee kan lopen. En een soort van vijfde bandlid band ben van binnen. Maar eigenlijk een beetje buiten hoor. Maar het was wel erg fijn. Ja, goed. Wat zeg je? Ja, hij houdt er gewoon bij hoor. Ja, uh, uh, ik merk wel een beetje saamhorigheid. ja? <hijen> uh, waarom niet? We zijn toch een band? We doen het toch met elkaar? Want het is toch niet een, een partijtje ego's? Nou, eigenlijk wel. Maar... <hijen> nee, maar, nee dat is, we beslissen heel vaak samen en uh, dat, is, dat is het fijne. en Dat is ook, dat is ook daarbij ook de kracht. Uh, als je alles met elkaar doet en samen beslissingen maakt, dan, dat werkt. Ja. Dat... Heb jij dat, dat een, toen uh, toen je alleen speelde, dat een, misschien wel een beetje gemist? Die, klank, die klankborden van die andere jongens? Ja. Ja, <laughs> ja. Oké, okay, uh, duidelijk verhaal. Goed, uh, dan nog even het laatste. Uh, de laatste vraag, altijd de meest gevaarlijke vraag die een interviewer al stelt. Waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? www.laniquemusic.nl En uh, dat schrijf je -E L-A-N-I-Q-U-E <laughs> en dan music.nl En uh, we zijn op Instagram te vinden op lanique.music En we zijn... Uh, Even denken, uh, op Facebook te vinden als Lanique Music NL. Helemaal goed, dank jullie wel. Jij bedankt. Ja, bedankt. All dit right, is ons laatste... It's in the air, we breathe. We'll Zijn er ongetwijfeld opnames weer terug te vinden via het wereldwijde web? Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat kan ook niet missen. Ik stel voor dat jullie er allemaal naar gaan luisteren. Want zeer de moeite waard. Immers, ook trouwens, hele mooie backdrop natuurlijk. Met al die prachtige beelden van Ierland. Ik moet die vakantie naar Ierland toch een keer gaan boeken, denk ik. U ook. Gaan we met z'n allen? Ga jij dan mee als een soort reisleider met de gitaar? Uh, oké. Okay. Is afgesproken bij deze. Staat geboekt. Um, wij gaan hier ombouwen. Alweer voor de laatste band van vanavond. In de tussentijd hebt u natuurlijk uh, gewoon even de gelegenheid om boven uh, bij de bar, bij de stembus, uw stembiljetje in uh, te leveren. Of nog even te wachten tot het einde. Kan ook. Ga wat drinken. Ga ik dat ook doen. We zijn over een minuut of tien weer terug. Om hier de laatste band te beleven met z'n allen. Tot zo. Laat je nog één keer horen voor Lanique. <tied> Om te weten dat er nog publiek in de zaal staat, want we zien natuurlijk niks met die lamp kop. Maar u allen wordt nog even verwend met de laatste band van, vanavond. En uh, wel als volgt dus. In de bio las ik uh, de volgende zin en die is mooi natuurlijk. Wat is er nog mooier dan muziek maken? Dat zeg ik terwijl ik oog in oog sta met een paar mooie dames, maar daar gaat het natuurlijk over. Uh, Nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. We beginnen opnieuw. Kan die tjoe nog een keer? Nee, daar weet je wat nog aan Wat is er nog mooier dan muziek luisteren? Muziek maken natuurlijk. En dat doen deze gasten met, ver met verven. Dit zestal dat achter mij staat, doet het inmiddels in deze bezetting al twee jaar. Zelf nummers maken, dat is natuurlijk het summum. En uh, dat doen ze met vele knipogen naar het verleden. Verschillende stijlen laten ze mooi samensmelten. Rock, pop, blues en alternatieve invloeden zijn vanavond terug te horen. Maar er is een album in de maak. En ook op dat album doen ze dat nog een keertje. Begin 2019 heb ik gehoord, komt dat album uit. Jawel. We kunnen niet wachten tot het zover is. Natuurlijk, eerst hier als afsluiter bij de eerste voorronde van de Rock Markdown Awards 2018-2019. Geef een enorme plaats voor de Star De laatste bind, de Soundpress. Uh, heren, waar komen jullie vandaan, Jubbe? Nou, we zijn een beetje gemixt. Dus, uh, de helft is wel het Haarlem en Alkmaar. Dus vandaar dat wij, of meer dan de helft, dus vandaar dat wij inderdaad ook al mee mogen doen aan deze ronde. Maar ik zelf woon in Gouda, dus dat is wel uh, ver weg. En uh, deze jongen woont in Amsterdam, dus uh, dat, is het, uh, dat zijn de, de outliers. Maar voor de rest zijn ze allemaal Alkmaar Haarlem. Dus het is, een, het is een band hier uh, redelijk uit, uh, uit de buurt, als ik het uh, ja, zo hoor. Ja, ja, um, even over, over jullie muziek, want ik heb ergens uh, gelezen, rock, pop. Ja, pop, rock, hè? Dat, je, dat, je moet het een noemer geven. Uh, in principe is het natuurlijk, we houden ons niet, ons niet vast in een genre. In ieder geval, de muziek moet uh, gewoon leuk zijn. Er moet, er moet een ziel in zitten. En dat maakt niet uit of het, uh, of het nou pop, rock of uh, ska, we hebben ook een ska nummer erin. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat de muziek goed is en uh, uiteindelijk is de zang en, onze, uh, en ons spel de, uh, de gemene delen. Ja. Uh, dan zit ik me ook af te vragen, als ik uh, dan dat zo beluister, dan, dan moet het ergens ook zijn ontstaan bij jullie. Want uh, he, de muziek die jullie spelen... Dat uh, heeft ook een voorbeeld. Uh, dus ja, wie zijn jullie voorbeelden? Ja, klopt. Uh, van mij zijn dat uh, echt de jaren 70. Hè? De uh, Bowie's, Stones, Beatles. Uh, weet je dat. Uh, Steely Dan zelfs nog. Weet je? Dus dat soort uh, genre. Echt een beetje de luistermuziek. Maar Alex, hier, die komt in een andere generatie zelfs. Hij Ze scheelt al uh, 15 jaar. Dus uh, Alex? Uh... Hey, zou mijn vader kunnen zijn. Ja. Ah, ja. Kom iets dichterbij. Ja, uh, ja ik, heb, ik heb in principe niet veel met de Beatles en, uh, en al wat uh, Juven naar luistert. Ik ben meer uh, jaren 90, man. Uh, en eigenlijk zelf een beetje punkrock. Punk een beetje, maar ik. Wat ik leuk vind aan de Soundpress is dat uh, iedereen zijn eigen toucher een beetje kan ingooien. En zoals Jubin al zei, ja, dan maken we er pop rock van. Maar er zijn funk invloeden, er is ska, uh, er, er is echt een beetje van alles. Uh, en dus als drummer heb je ook wel de vrijheid om die eigen toucher een beetje in te gooien. Dus, ja. Want ik denk, als ik zou jou willen beluisteren, jij bent meer een jaren negentig man, dan kan ik me dus wel indenken van, hé, hey, daar zit ook een uh, lekker stukje invloed en een vleugje daarin uh, wat dat er gaat. Sorry, wat zeg je? Dat heb ik even dat er een vleugje uh, jaren 90 in jullie muziekstijl uh, zit? Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Dat, dat zou je eruit kunnen afleiden, wel. Uh, kijk, het is, het is vooral jaren 70 en jaren 80 uh, in zijn, maar je kan er zeker in jaren 90 en zelf eigenlijk. 2017, 18 uh, invloeden kan je er ook in terugvinden. Ja. Als er dus uh, wat geluiden op de achtergrond uh, zijn... dan zijn het uh, de presentator van, uh, van dienst, uh, Pepe Fischer... die uh, on ongelooflijk uh, wat, uh, wat orkaankracht laat horen... En, uh, en ook andere mensen van de ACDAO. Van de wordt. Dus, ja, ja, ja, je, je komt wel ruim aan bod, jongen. Dus, <laughs> Goed, uh, dan uh, met, uh, met de frontman van de band, uh, Frank. Uh, want uh, ja, hoe lang doe jij dat al? Nou, we zijn als, als uh, de Soundpress samen zo'n uh, zo zo drie jaar bezig. En daarvoor uh, waren we eigenlijk de band een beetje aan het samenstellen. En zijn er uh, verschillende mensen gekomen en gegaan. Op een gegeven moment stond het uh, en hebben, uh, hebben we inderdaad ook enigszins een richting gekozen. Al, zoals Jub inderdaad net terecht toelicht, uh, is het niet uh, uh, dat je kan zeggen: het is rock, maar hè, er, er zitten heel veel verschillende dingen in. Maar uh, ja, op een gegeven moment zijn we naar een album toe gaan werken. En dat is ook uh, wat we uh, afgelopen zomer hebben, op, hebben opgenomen. Ja. Waar momenteel nog hard aan wordt gewerkt, uh, gemixt en gemasterd. Ja. En uh, we verwachten met, uh, met een maand of twee of zo dat, uh, dat ook die er zal zijn. En dan uh, hebben we toch wel een beetje onze soundpress op deze wereld uh, gezet. Dat is toch een beetje hoe we het zien. Dus het een soort uh, ja, Marker eigenlijk ja. zo? Ja, je kan het zien als een soort Marker legacy. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, waar zijn jullie te vinden op uh, het wereldwijde web? TheSoundPress.nl. soundpress.nl Goed. TheSoundPress. Ja. Goed, uh, dankjewel. Graag gedaan, ja. ja. Dank jullie wel. Dat was de soundpress. Want uh, ja, normaal gesproken draaien we er dus even wat, wat langer door. Maar uh, we moeten toch een beetje op schieten. Want uh, wat de tijd tikt uh, verder. En uh, er zijn ook nog uh, uh, kandidaten die in ieder geval de komende voorrondes zijn te horen. Bijvoorbeeld deze band, en dat is nou wel bekende, want ja, we kennen ze natuurlijk uh, hier van de studio eerder dit jaar. Maar ze hebben ook al eens eerder meegedaan... aan de Rob Agda-woord. En morgen kun je ze weer zien in het patronaat... de Tiger Pilots. Met... en dan moet het wel komen... Don't Let Me Go! Nou, hoop ik wel dat hij niet blijft halen natuurlijk, hè? Summer Feeling round for something. Of the street lands The sound of my voice I insert the darkest Of days in a slot machine Covered them in a symphony Of freedom Curve yourself, spins around gets you up, shoot you down Free you from the choice to make Clean your hands, enjoy the game can audio me tonight, so I'll turn around and see the carnival lights, the dice is hot and the buzz is alive, so I'll take my chance to make it all right, I insert the darkest of days in a slot machine, convert that with a symphony of freedom, cover cells, spins around, gets you up, shoot you down. voorronde zullen we ze tegenkomen. Rhino met uh, carousel. Een, uh, ja, een behoorlijke uh, lading, die video zeker. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, nu van uh, Hanneke Lauda en daarvoor Don't Let Me Go van uh, The Tiger Pilots. Maar die bleven uh, nogal een uh, beetje hangen eerlijk gezegd, dus uh, ik ga eens even kijken of ik hem nog, uh, nog een keer uh, kan draaien, want uh, dat vind ik een beetje zonde van, van zo'n mooi nummer. Uh, bovendien, ik, ik zeg nogmaals, morgen zijn ze weer uh, gewoon te bewonderen. Reino, ik zei het al, de vierde voorronde. En de, tussendoor zal ook uh, nog uh, in de Flintie uh, Award, zal, uh, of, uh, ja, bij bijna avond uh, van de Flinties, zal daar nog iemand uh, gaan instromen. Uh, dus dat uh, kan ik er dan in ieder geval nog uh, bij uh, vertellen met dat hele verhaal. Inmiddels heb ik uh, dat... Weer voor elkaar dat, dat ik dat weer herstel. Um, volgende week dan is er weer gewoon een uh, uitzending weer met, uh, met live muziek. Uh, Bourbon Avenue gaat uh, komen. En dat, uh, dat is een, uh, dacht ik, een redelijke bezetting. Maar ze zullen een uh, semi akoestisch setje doen. En twee weken, dus over uh, twee weken... dan uh, is het de beurt aan een echte deelnemer van de Robak daar Woord. Namelijk Operation Hurricane. Je hebt ze al uh, eerder gehoord. Voor de mensen die het uh, gemist hebben vandaag in uh, het, uh, verschenen, de verschenen krant, uh, uh, stond er een uitgebreid artikel met een Zandvoertsausje. En dat Zandvoortse sausje, dat heet Jurjaan Kurpershoek, Die maakt deel uit van die band. En wellicht dat wij hem dus ook hier aantreffen um, de 27e december... als de band hier dus uh, daadwerkelijk komt uh, spelen. Goed. Uh, dit is een uitzending uh, waarin het allemaal in het teken staat van de, de Rob Aktenwoord. Uh, wil je de tweede voorronde gaan horen? Die gaat dan uh, een dag voor de derde voorronde worden uitgezonden. Dus de compilatie daarvan. Ik geloof ergens 17 januari als ik het wel heb. Maar dat uh, hangen, we er niet, uh, hangen we er niet helemaal aan op. Maar dat is uh, zo'n beetje het, uh, het verhaal. Nou, Marcus is er vandaag niet. Die had uh, voorbereidingen met een, een of andere band op zijn werk. En morgen zal die er ook niet zijn. Uh, maar over een week is hij er wel. En eigenlijk zeg ik dan eigenlijk in de geest van hem... tot volgende week. Straks veel plezier met Vader Veugen. Met Peaceful Radio. Dit nog één keer in de herkansing. En nu maar hopen dat het allemaal wel goed gaat. Tiger Palace. Dag.